Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Giselo Thomassen met het NOS-journaal. Om plofkraken te voorkomen worden alle geldautomaten... die buiten staan voortaan s nachts uitgeschakeld. Tussen 11 uur s avonds en 7 uur s morgens zijn ze niet te gebruiken. De maatregel gaat vanavond al in. De Nederlandse Vereniging van Bank heeft dat afgesproken... met de ministers Grapperhaus en Hoekstra... Criminelen gebruiken steeds zwaardere explosieven en veroorzaken veel schade en onrust. De aanpak van zware criminaliteit door de nationale politie komt niet goed van de grond. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid is de politie te veel capaciteit kwijt... aan incidenten als overvallen, inbraken of moord. Aan diepgravend onderzoek naar criminele organisaties komt de recherche niet toe... De inspectie zegt ook dat de nationale politie destijds werd opgezet om de politie beter te laten samenwerken. In de praktijk gebeurt dat niet. Politieonderdelen werken niet goed samen, de leiding stuurt mensen niet goed aan en er wordt te weinig gebruik gemaakt van kennis die in huis is. Om het lerarentekort in de grote steden aan te pakken heeft minister Slop noodmaatregelen aangekondigd. Over een maand zijn de plannen klaar voor Amsterdam en Den Haag. Daarna komen Rotterdam, Utrecht en Almere aan de beurt. Volgens Slop is het onvermijdelijk dat het onderwijs anders moet worden georganiseerd, met minder leraren, zonder in te leveren op de kwaliteit. Er wordt gedacht aan andere lestijden, meer digitale hulpmiddelen of meer variatie in personeel. De vier grote steden krijgen daar voor de komende vier jaar elke een miljoen euro. Duitse boeren steken overmorgen met tractoren de grens over... om de actie van Farmers Defence Force te steunen. Het is niet duidelijk hoeveel Duitsers meedoen... maar een boer die de actie in de achterhoek co coördineert... zegt dat het er daar zeker 200 zijn. Hoe de actie van Farmers Defence Force eruit ziet is niet duidelijk... Het weer bewolkt en regen of modregen en het is een graad of 9. Vanavond vanuit het zuiden weer droog. Morgen eerst zon, later meer bewolking. Het wordt zacht 12 tot 15. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die minder dan vijf minuten vertraging veroorzaken. En er zijn een paar uitschieters. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je twintig minuten oponthoud tussen Hoofddorp en roelof Arendsveen. En het is al wat drukker op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen. Daar is de vertraging tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 DWK Media. ZFM. Oh ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Aan uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dat is uh, inderdaad uh, bij uh, Zandvoort op zaterdag. heeft kijk hoor. Ja, ja, daar is hij, daar is hij. Lekker into the kerst deze plaat van de two brothers on the fourth floor. In Christmas time.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 Ik probeer even contact te krijgen met Saandam, maar helaas lukt dat op dit moment even niet. Dus wat we wel gaan doen is even kijken. Is even improviseren, dit. We gaan. Uh... Ja, wat? Ik, uh, ik heb een verbinding met Saandam, nu nog met Jan. Dat is even af. Oké, okay. heel goed. Wachten. Jan? Je komt er binnen door in Oké, okay, nou het is gelukt. We gaan, uh, we gaan naar Jan-Jan uh, in Saint Dam waren even moeite om contact met je te krijgen. Maar het is gelukt. Het slot van de voetbalwedstrijd vandaag. Staan we nog steeds voor Jan? Nee, we staan niet meer voor. Het is 1-1 geworden. van Danny! Ja absoluut. Want wij, ik moet eerlijk zeggen, we hebben de gijzerregiekt een beetje de kant van uh, Saint Dam op. We krijgen alleen maar vijf trappen tegen. Een buitenspel, dat, uh, dat negeert hij, want hij ziet het allemaal beter vanaf de midlijn. Het is absolu absoluut absurd. En dan hebben we nog eens een keertje Nigel berg. die pakt de bal op van de laatste man. Die komt alleen voor de keeper, schiet de bal langs de keeper, tegen de paal aan. Oh, daar hebben we zo'n pest. In het daaropvolgende aanval is het wat wel schot. helaas. Die stormen met allen op, op ons cola. We zijn echt met een vreselijk offensief bezig. Hij ja, heeft ze scoren. hetzelfde geld dat we twee voor staan en die samenwijden. Ja, ik had het uh, eigenlijk niet verwacht ja. dat uh, dit zou gebeuren. Nee, mij nee, ook niet hoor, absoluut niet. De jongens bij zijn echt helemaal moe gestreden. Alles is zwart. Ze hebben witte broekjes aan, dat moest van de scheid trekken. Omdat Saandam uh, uh, in het lichtblauw speelt en wij met uh, blauwe broeken zou dat uh, redelijk moeilijk zijn.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 Christmas it's Christmas I don't wanna stop Feeling like the first thing on the wish list Right up at the top I can't deny what I'm feeling inside Nothing to take about the way you bring me to life Every day feel like it's Christmas Never wanna stop Feeling like the first thing on your wish list right I can't deny I can't deny what I'm feeling inside well, Nothing about the way with you bring me to You make every day feel like it's Christmas Every day that I'm with you Of the season, my heart I keep beating. You better believe, better believe you make every day feel like it's Christmas. Christmas. Every day that I'm with you. Oh. oh, oh. Ja, ja, ja, ja, dat was hem. De single Like It's Christmas, de Jonas Brothers. Ja, een, een nieuwe plaat. Albert-Jan, wat vond je ervan? Ja, leuk. Maar dit is, ik uh, bedoel, wat dat betreft zijn er weer vele nieuwe... Voor, van de week hoorde ik dat ook al op, uh, uh, op het, ochtendprogramma, het live ochtendprogramma van Sted Allemaal uh, nieuw, nieuwere kerstnummers. Ja, en net, het klinkt gewoon goed. die gauw oude blijven natuurlijk al wel goud en oud. Ja, goud en oud. Ja, maar, we uh, hebben uh, er al een paar gedraaid. Dus, maar, uh, maar, uh, ja. uh, maar nee, uh, dat is, is leuk. Uh, weer wat uh, frissende jong, uh, nieuwe nummers. Uh, alles met kerst.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 Ja, ja, ja, nee, daar verheug dat verheug ik dat, me ook op. Dat, dat is mijn die heb, uh, die heb jij uitgekozen en die gaan we lekker draaien zo aan het eind van het uh, dat programma. Dacht al, dat dacht ik al. Een dus beetje uit, richting uit uh, Entertainment nog. for You. Uh. Want Fred, hij is al uh, de hele middag in de studio bezig. Ik verwacht er wel wat van, uh, Fred. Ja, hij, hij, hij was hier om twee uur. Dus twee, uur ja. Vier uur, vijf drie uur voorbereiding. Dat, nou. dat, dat gaat een mooie show worden zo dadelijk. Dat gaat helemaal mooi Wat voor. we ook hebben, we, we hadden nou ja, gisteren ja. dus uh, het uh, jeugddebat in het raadhuis. Klopt. En we uh hadden zien inmiddels al gesproken, dankzij onze collega Jaap Koper en wethouder Berendsen. Maar die heeft nog één interview te goed, met wat Jaap had, met burgemeester Molenburg. De burgemeester staat ook bij mijn microfoon. Dat is de eerste keer dat ik hem mag interviewen. Want dit heeft te maken met de jeugdraad. Hoe was het om dit te doen, meneer Molenburg? Ja, ik vond het ontzettend spannend. Ja, Ik kan je wel vertellen dat...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 Over de komen ze met meteen allerlei praktische oplossingen. En dat is hartstikke leuk. Die kinderen denken gewoon heel praktisch na. Ligt dat, is dat nog misschien iets wat, wat gemeenteraadsleden misschien in de zak kunnen steken? Dat, uh...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 Want ook snow verdient een thuis. Deze week geldt terecht het dier van de week snow. Ja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 zien we een kombocht in de maak, hè? Ja, dat is ook wel bijzonder dat het deze bocht is. Het is de Ari Luindijk bocht. Nou, dat is de Nederlander die twee keer de 500 mijl van Indianapolis heeft gewonnen. Daarnaast ook een hele dierbare lieve vriend. Waar ik samen Formule 3 mee heb gereden. En juist zijn bocht wordt een, wordt een kombocht. En een, een serieuze. Rond de 17 graden wordt dat qua hoek.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 Met dank aan onze collega's van RTV-NH... Hoor je inderdaad het interview met Jan Lammers over de nieuwe kombocht. Februari wordt verwacht dat hij klaar is. Dat horen ze juist van Jan. Afgelopen week overleed zij op 61-jarige leeftijd. Marie-Frederiksen, zangeres van Rocksets en ze hadden onder meer een hit met Listen to Your Hearts. Yeah. de zangeres Marie Frederiksen. Ze overleed op uh, 61-jarige leeftijd uh, afgelopen week. Veel te jong natuurlijk. En zo uh, de band Roxette. Met uh, deze single, Listen to your heart. Woorden juist van uh, Jan van der Leden. Ja, daar hebben we het even over het uh, voetbal. Vandaag op de taart springen we eigenlijk. Van het voetbal uh, dat uh, FC Saandam tegen SV Zandvoort.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 Cause I. Dat was het gedicht van de dag. Nou, de kerstsingel, hè? Voor, of mij die, voor mij hoef je niet verder te zoeken. Nee, hoor. nee, nee, dat dacht dat, ik ook. Dit dat dacht ik ook. Kerst dit voor Jamie dit Callum en uh, Robbie Williams. En uh, Merry Christmas, everybody. Zo so is het. Nou, dan gaan we richting uh, de kerst. En uh, richting een nieuwe aflevering uh, van Entertainment for You. Hij is er weer. Je was er al de hele middag, hè Fred? Ja, Goedemiddag. Uh, Goedemiddag. Ja, ik was er wel een poosje. Ik denk, nou ja, hè, uh, vanwege het slechte weer en uh, trouw, lief lekker thuis bezig. Dus ik denk, nou ga ik eens even uh, naar de studio en ga ik daar eens even mijn ding doen. Helemaal gezellig, want uh, vanmiddag hebben we weer een uh, nieuwe aflevering tussen 5 en 7. Entertainment for you. Ja. En wat Helemaal. gaan we daar daarin allemaal doen? Uh, nou ja, hij is uh, inmiddels al uh, bij ons aangeschoven natuurlijk. Uh, hier in de studio. Robin uh, Topper. En hij heeft een, een single uitgebracht, zijn allereerste single. En die heet Maling aan. Dus nou ja, nee? waar oh, heb je Maling ja, aan? Maling, ja, geld. <laughs> dat is best wat anders als, als, als we, ik hou van jou, ik mis je, waar ja, blijf ja, je ja, en ik ja. hoef je niet meer te zien. Nou, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja ja, laten we dat laatste dan maar weglaten. Niet persoonlijk hoor. Ja, nee, ik weet niet hoe uh, je vrouw erover denkt, maar... <laughs> En uh, we gaan eventjes uh, bellen, uh, wat de vorige keer niet gelukt is, met uh, Angelina Garcia. Over haar nieuwe single nemen we mee. Marco Kimsen gaan we bellen. En zijn single heet uh, Twee keer Jou. Wat hij daarmee bedoelt, dat weet ik niet. Maar... Jou, jou. <laughs> Kijk je mij aan, zeggen? Nou, dat bedoel ik. Uh, twee keer jou. Oh, dit, ja, ja dit, <laughs> jou, jou. jou. Het <laughs> wordt leuk. leuk, leuk. leuk. <laughs> en uh, Petra dat gaan we ook nog eventjes bellen. En haar single heet Mijn hart gaat boom, boom, boom.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 Half zeven, dat bier. Oké, Half zeven, oké, toppie. Geweldig. Noordat nou, wat wordt het leuk programma? Zodat ik na vijf uur entertainment voor you. Lekker blijven luisteren naar de Sanfordse Radio. Hij is er gelukkig ook weer. in de studio is lekker kesterig, toch? Nou, behoorlijk. behoorlijk. Behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk. Maar hij is nog voor mij nog niet af. Hij is nog niet af.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 Jazeker, maar bij volgende week zijn we er toch weer. Ja, Raffaella, zij uh, moet vanavond uh, optreden. Ja, Miss Griekenland. Weet je waar die woont, uh, Jan? Uh, uh, ja, ja, uh, ja, zeg maar Fred. Fred, Fred. <laughs> Ik heb hem laten vertellen dat ze het zo goed is. Goed zo, Fred. ja. In één keer goed, één keer goed. Het mes op tafel. Heel goed. De 20-jarige Raffaella, we wensen haar natuurlijk heel veel succes vanavond tijdens Miss World. Weet jij ook, ja, als we toch even bezig zijn met uh, de oh, vragen kom, kom van. Uh, ja. Tegenover tegen hoeveel kandidaten zij het vanavond moeten opnemen? Ja, slechts 130. Heel goed, heel goed. Dan ga 2, twee, hè? <laughs> maar We gaan eerst ja, naar de ijsbaan om 6 uur. We gaan eerst om 6 uur naar de ijsbaan. Zo want die gaat uh, ook open, dadelijk om uh, 6 uur. De opening van uh, de ijsbaan met een optreden van uh, Mike Dane.